Ja, Dred, dat, dat hebben we gevonden hoor, File 7, File 7 S. We zijn weer in de uitzending van uh, Wobot Radio bij Rubber Radio, dinsdag van 7 tot 8. Ik geloof, uh, Guus, vandaag uh, is nou ook eens een keer hier zo'n dag dat alles wat mis kan gaan, misgaat Goed hè? Dat uh, <laughs> nummers zijn anders ja. uh, uh, en we kunnen de dingen niet vinden, dus... Nee. We hebben wel de file save en de save file wat en weet ik wat. wat gebeurd, en de map van M3W, we hebben alles. En het is ons ook allemaal gelukt tot nog toe, maar er waren wat links of zo. En die links die kunnen we dus niet zien. Ik heb een nummer. En het nummer hebben we, dus dat gaat helemaal niet. Ik goed. heb het gesaved op papier, Dred. Ik hoop dat dat in het computertijdperk al moet. Ja. Maar we hebben wel. Jij hebt me gisteren wel uitgelegd dat save in papier. Van, ...van allerlei rookdingen... ...dan moet je wel accijns betalen. Oh ja. Ja, ja. dat vind ik toch wel eigenlijk rollen, heel bizar. Hè? Dus uh, we zijn natuurlijk... Uh, ...na de vorige uitzending... Uh, ...dat... Uh, ...heeft ons toch nog wel een beetje... ...ook bezig gehouden. Ja. Uh, wat uh, roken... ...en uh, wat is nou eigenlijk dat roken... ...en hoe lang bestaat dat dan al... ...en hoe zit dat nou allemaal... ...nou is een van de opmerkelijkheden... Dat is dat bij die. dat De, de rookwaarde voor de accijnzen is wat anders als voor de tabakswet. Ja. En dat houdt in dat je dus als we die kruiden, zoals we die, die vorige gisteren wil ik de zeggen. De vorige keer? De vorige keer. netjes uit een pijp gerookt. Netjes uit een pijp gerookt, maar stel dat je mag ze ook zelf in een papiertje draaien. Dat mag ja? wel. Ja. Maar als je die dus voorgerold verkoopt. dan ja. moet je toch accijnsen betalen. Dat heb is dan heb zo... je daar met die puurtjes nooit last van? Uh, dat ze langskomen van de accijnswet? Nee, dat hebben ze niet gedaan. Omdat het is. Uh, volgens mij komt dat omdat dat een. verboden product is eigenlijk. Okay. En daar kan dat dan niet. Ja, ja. Terwijl, ik heb wel. Uh, ik, ja, maar let ja, op. Nee. Ik heb ook wel gehoord dat. En daar is verder nog nooit een afdoende zaak over geweest. Maar dat het, in geval van voorgedraaide jointjes. Ja. Wel telt, eigenlijk. Oké. Okay. En daar hebben ze dan zo'n soort. He? Iets gedaan van. Uh, voor de We laten het maar ja. voor, voor, voor, voor de time being, maar het schijnt dat daar dus eigenlijk wel uh, dat mee speelt. Ja, want sigaretten worden dus zo dus bijna onbetaalbaar gewoon. Nou ja, dat, die van meneer uh, Griefs uit Den Haag waren ja. 7 euro, dat is duurder dan. Uh. Ja, maar er zit 65% accijns op, dus. Ja. Ja. Dat, uh, maar dus ook op kruiden, hè? inderdaad. En dat is wel, wel apart, want dat vind ik dat echt heel apart. En we hebben hier nu weer wat nieuwe dingen liggen, toch? Ja, je hebt ook nog wat van die oude dingen hier. Ja, ik heb alles hier, kijk. Oh. Kijk. Oh, oh, oh. Nou, je moet je voorstellen van die kleine zakjes die jij nou bewaard hebt, heb ik dus nu kratten. Oké. Okay. Ja, uh... En uh, ja, nou ja, ja het, het internet is natuurlijk een rijke bron van. Uh... Van informatie om Van informatie. Uh, ja. Want. Nu, deze keer. Je hebt, je hebt hem nu een beetje uit elkaar gehaald, hè? Ja. Maar. Uh, Gusti is helemaal geïnspireerd geraakt door de namaakwiet op internet. Ja. Dat zijn dus dan de. De Legal. Uh, legal Buts. Ja. Legal, legal Herbal. En, uh, herbal High. En Hawaiian, Legal. Hawaiian uh, legal, legal. legal. Maar alles Legal. En. Uh, dat zijn dus echt, daar zaten dingen bij. Ja. In ieder geval op de foto's zag het er echt uit als. Het zag er echt goed uit als een soort wiet, hè? Maar wat zou het nou zijn wat die Hawaiian in zijn handen had? Ja, dat, dat, dat weet ik nog steeds niet. Want daar kun je overal naar blijven zoeken, maar er staat alleen maar allerlei vage namen. Ja. En die leiden dus helemaal nergens naartoe. Misschien, uh, misschien dat Dredd, dat wel weet. Dredd, uh, er was een. Uh, de site, wat was dat? Uh, Legal Smoke of iets. Ja, zoiets. Legal Herbs. Ja. En daar was dan een, uh, een fotootje van zo'n man... ...die dan ook, uh, zit zelf niet te zien... ...maar die staat daar met een, een, De een stel planten. volgende keer neemt ik dus ook zo'n papiertje mee... ...waar dan op staat welke site dat is... ...en ja. dan kunnen we dat gewoon... ...kunnen we het <laughs> voorlezen. Van, uh, en die, maar die staat daar en het is geen wiet. Maar het nee. ziet er heel erg goed uit als wiet. Maar die andere fotootjes, daar konden we dan nog wel zien... Dat, dat het, het toch elkaar... wel in elkaar geknutseld was. Dus dan verschillende planten. En dan zal daar wel iemand net als met van die modelbouwboompjes een poging doen om, uh, om er iets moois van te maken. Maar of we waren ook dubbeldipt tegengekomen. Dubbeldipt, ja. ja. Dus dat, het zal wel gesausd worden, hè? leiden ja. wij daaruit af. Jeetje, Mina. Nou, zijn we toch nog... Uh... Ja, wat dus dit is dit voor interessant, Zertje? Nou, dat mag je als je wat van uh, wil proberen. Ja, ik heb hier ja. nog niks in ingedaan. Nou, gelijk weer allemaal uitgooien. Dat nou, is een dit, interessant ik, ik zou dit niet puur uh, doen, hè? Huh? Nee? Nee, dat, uh, dat wel... Uh, dat trekt niet en... Uh, oh, nee, nee, ik, uh, nee, nee, dat gaan we niet doen. Moet ik met, uh, <laughs> met de bakfiets naar huis brengen of zo? Nee, nee, nee, nee, nee. <laughs> ja, dit zit er ook in, dat moet oh, ik apart houden. Kijk, ik hou het anders wel even beet zo. Ja, nee, gewoon alleen maar dit. dit. Okay. Ja. ja, dit is weer wat anders. Nou, na, ik, mensen, na de vorige uitzending, daar was natuurlijk dat, dat hele. Ik, ik, ik was helemaal een beetje verbaasd, want ik ging er altijd van uit dat we dus het, het roken van, van de indianen hebben. Maar er is toch een heleboel te vinden over. Dan weliswaar niet roken zoals je een sigaret of een pijp rookt. Maar wel het inhaleren van, uh, ja. van dampen. En dat is dus inderdaad toch een, een wereldwijd uh, fenomeen. Dus uh, dat mensen planten, zaden en dergelijke op hete stenen gooiden. Of uh, in een fikkie. Of op hete kooltjes. En die dan... Wat uh... zit voor een interessant plantje, Het komt me heel bekend voor. ja. Dat is ook een soort nepwiet. Dit. Nou. Ja, dat is allemaal, allemaal legal man. Kom maar. Maar. Uh... Dat dus dat, dat roken en of, of roken, dus echt het, het, het rollen van tabaksbladeren en dus het, het, het direct zelf vanaf een brandend dingetje iets inhaleren, dat is toch wel wat we van de indianen hebben gekregen. Ja, vanaf dat moment dus, Althans, kom je dat ook echt overal tegen. Maar daar, is nog niet, daar hebben we nog niet echt alles kunnen vinden. Want een ander ding wat ook... Wat in, de, of in het oosten werd ge, gerookt... Dat was dus hennep. Ja. Cannabis. En wat dat betreft kwam er bij ons nog een... Uh, heel apart uh, idee naar boven. En dat is dat... Want ik heb wel eens gehoord van... Uh, dat de indianen toen ze dus de, de, de blanke... De tabak uh, uh, gaven. Dat ze... ...dat eigenlijk deden zo'n beetje van... Uh, ...dat is voor jullie ondergang. En uh, dus eigenlijk als ze ons een beetje gelokt hebben... ...naar het verkeerde. Waarschijnlijk kon zo'n uh, oude tovenaar heel goed... Uh, ...een inschatting maken van de westerse uh, geestestoestand... ...en nee, dat ze weet, daar zwak voor was De tovenaar vonden. was, dat kan ook. Een hele grote, de grootste lolbroek geweest zijn. De grootste lolbroek. Die dacht van... ...in ieder geval, die dacht... ...dit moeten ze hebben. En dan... Ja... Komen ze er nooit meer vanaf? En daar hebben ze ons eigenlijk van. Dus het, het betere kruid, de cannabis, uh, ja. heeft dat verdrukt. Dus in, in, in bijvoorbeeld in Afrika, daar werd uh, hè, dat vond Guus gisteren nog, van daar, daar werd dus de, de, de het tabaksroken, dat, dat werd ingebed in de bestaande uh, canna, cannabisrookcultuur. Uh, dus uh, in die zin. De claims zijn dat er dus wereldwijd al uh, voor uh, een periode van zeker 5000 jaar is het dus een bekende manier van dingen innemen. Maar ik opnemen. moet wel zeggen, er is wel wat voor te zeggen trouwens, dat dat in die cannabiscultuur erbij gekomen is. Want ik weet niet, dat merk je zelf ook wel, Van met tabak heeft het toch een ander soort uitwerking. Het heeft een ander soort uitwerking, ja. Als zonder tabak? Ja, zeker. Dat is gewoon echt... Uh, dat verschilt enorm, gewoon. En dat is met bijvoorbeeld van. Uh, ik heb gisteren nog wat van die. Uh, kattenkruid uh, gerookt. Uh, voordat ik ging slapen. Uh, met een heel klein beetje hashish erbij. Nou, dat, dat, dat. steunt elkaar wel, zal ik maar zeggen. Want ja, ik heb dan zoiets, eigenlijk moet je dat niet doen, weet je wel. Dat zijn twee dingen, die moet je niet met elkaar mengen. Maar. op zich, ik heb er heerlijk op geslapen. Ik heb echt van alles gedroomd en ik heb in jaren niet meer gedroomd. En het was ook allemaal nog te volgen. Maar ik zou het ook allemaal nog zo kunnen vertellen zelfs. Het is echt heel bijzonder. Dus dat, en dat de kattenkruid, dat was de Nepeta. Hè? Ja. Als ik me niet vergis. En, en wat is dit, Guus? Je had dit dit, daar straks dit tot die, een soort van... Artemisia vulgaris. En dat is dus iets, iets heel geks. Want er zit, er zit een soort etherisch olietje in. Maar het wordt een beetje een soort vettig. Het voelt vettig aan. Het voelt een beetje vettig. Ja. En het, het gloeit ook heel raar. Heel anders als tabak. Begin, hier beginnen dan ook sommige blaadjes de... de... De geschikte kleuren zo te vertonen. Nou, dit is dus gewoon maximaal gefermenteerd. Meer krijg je er niet meer. Ah, okay. Nou, dan uh, zal ik. Uh, zal ik mij maar opofferen. Ja, je kan hier en daar voelt het droger of zo. Sommige, ja, uh, uh, ja, dat is. Wij hebben een, een, een sigaret gedraaid van ongeveer dit, wat, wat, zoals dit voelt. We moeten er niet in knijpen. Maar... Dus als je er weer in knijpt, komt dat vet wel weer, weer uit. Zo. Ja, ja, ja. Nee, maar dat voelt wel... Uh, het is net dat een vergelijkbaar, shit ja, ja, ja. Ja. Een vergelijkbare uh, soort van, uh, van, van vochtigheid. Nou, en dan kwam ik ook tegen, daar op het internet, dat, daar kun je dan toch wel heel veel over vinden. Al die, uh, al die uh, additieven die uh, bij tabak eraan te pas komen. We ...moeten we dan ook aangeven waarvoor het gebruikt wordt. Oh, dat wordt. ben ik vergeten hier, hoor. Er zitten hier geen additieven bij. Geen additieven? Nee. Dus dit droogt dan heel snel verder uit of zo? Uh, nee, die... Gewoon, Toch niet. Deze, die heeft nou al een... Uh, ...bijna... ...die zit nou bijna een week zo in die krant. En hij is niet droger geworden, terwijl... ...je zou denken, in een krant... ...doet het vocht naar buiten plaatsen. Ik weet niet of ik wel eens iets in een krant verpakt heb. Ja. Of nou, ik heb wel eens kranten in mijn schoenen gedaan bijvoorbeeld. Dat is dan de omgekeerd. Krijg je wel zwarte teen op het gegeven moment, he, weet je. Maar oh, zo lang heeft dat niet gedaan. Oké. Okay. <laughs> het hetzelfde, maar dan omgekeerd. Oké. Okay. Toch? Ja. Dan moet het vocht... Nou, pas op, want dit, dit is redelijk te roken. Oh ja, uit. het... Ja. Ik weet wel dat ik vroeger wel eens blaadjes van de heg. Uh, ja. In, van die in, de in de fik In de stak. Ja, niet om okay. te roken, maar gewoon ja. op een vuurtje of zo. En dat, dat ruikt ook een beetje zo. Ja, maar heb je het uh, gewoon geroken, zo uit die berg? Hoe dat ruikt. Dat is altijd wel apart om de geur van hoe iets ruikt. En wat je dan. Ja. met vuur bij elkaar krijgen want door vuur verandert ook een heleboel dingen nou ja dat is natuurlijk de hele hamvraagte, de pyrolyse zoals dat dan ja. heet die maakt dat het allemaal anders wordt dus, ja. en dat is natuurlijk dat is dan een ding wat uh, wat bij de bij al die kruiden niet echt maar dit vond je liguster hagen? nou gewoon, in wezen, wat, een beetje, als je wat groeners verbrandt, dan nou, als je, heeft dat zo. Als je dat nou één op één zou vermengen met dit, dat, dat, dat was eigenlijk mijn ontdekking vandaag. Ja, oké. Okay, okay, Want ja, ik heb van jou geleerd de vorige keer dat je gewoon ook dingen moet proberen te mengen en kijken wat dat dan... Uh... Nou, vooral dat mengen, dat gaf. Uh, een hele, ja, een dat goede vind ik ook En dat is, dat is met veel dingen trouwens. Hè, dat je dan dingen die. Ieder voor zich zijn ze eigenlijk niet zo bijzonder, niet zo lekker. Ik denk dat het ook met wijn vaak is. En doe je het bij elkaar, dan lijkt het net alsof de scherpe kantjes van de een de ander weer compenseren ofzo... En dan wordt het. Het is lekkerder dan beide afzonderlijk. Het is dus niet zo dat je iets. Dan heb je wat heel ja. lekker is en dan iets anders uh, wat minder lekker is en dan wordt het allebei wel lekker en toch minder lekker dan de lekkerste. Maar het wordt in heel veel gevallen lekker dan de lekkerste. Allebei. De mengsel dus. Dus, dus we zullen dat is. Hoor je hoe hard het wordt? Dat uh, de as. Ja, ja dat is sterk. Het raar is namelijk, uh, we hadden daar een sigaret van gemaakt. En, en die de sigaret bleef, bleef zo staan. Die bleef weet. heel. Oké. Okay. Als een soort van uh, verkoold houtje. Ja. Jeetje mina. Nou, ik zou hier even een goede greep uit halen. Dit is ongeveer consistentie. Het spulletje van, van dat. Ja, nou heb ik nog een tip toch. Ja. <laughs> Dit is, hoe, hoe heet het deze alweer? Ja? Dat is een Rijnvaren. Een Rijnvaren? Ja, nou, dat is geen varen. Maar... Rijnvaren. Rijn van de Rijn. Van Rijn de langs de Rijn. Rijn. Ja. Oké, okay, daar komt hij dus vandaan. Een specifieke plant voor langs de Rijn. Ja. Okay. Rijnvaren. Ja. En moeten moet je dus één de... op één en dan moet je eventjes weer hier een beetje zo voelen wat een beetje nog niet te geknepen is, weet je wel, want als je erin knijpt, dan komt er gelijk weer vet uit en dat remt het gloeien weer. Dat was ook het moeilijkste met de fermentatie. Van deze. Onvergelijkbare delen, zeg onvergelijke delen, ja. Nou, dat uh, is dit wel. En dan. Ik zal het met een schaartje doen. Nee. Even knippen. Ja, don en Esmeralda, we zijn uh, weer allemaal vreselijke dingen aan het roken. We vertellen er wel netjes bij wat het allemaal is, maar. Dit kan je allemaal nog roken in deze tijd dat er tabakswetten zijn en allerlei andere wetten. Kijk. Dag dom. Er wordt even geknipt. Het geluid trouwens. De natuurkapper. Ja. Oh, dat hadden wij we ook wel zo kunnen doen. Maar dit is voor in een pijp, hè? Waar moest een soort langwerpige richting van het rook ook nog aanhouden? Daar de dingen wel wat handiger voor. Ik uh, zou als uh, voorbeeld volgen. Ja. Nou, maak hier nou eens zo zo'n laptop van. Ah. Ja, dat gaat niet. Maar je zou, je zou dit wel, inderdaad, kijk. Ja. Op een foto ziet het er goed uit. Ja, en als je dit nou, hè, zoals van die modelbouwboompjes. dan Gaan met, een stokje uh, met met rijst en water of zo <coughs> Verknoedelt. en dan weer tussen de blaadjes van iets anders doet, dan zou je dat kunnen krijgen. Want ja, echt, ik geloofde het. Uh, het is echt niet, maar uh, die. Uh, die toppies die we gisteren zagen... die legal buts, daar zijn dus echt... sommige zijn hartstikke duur. Ja. Dus is uh, bijna net zo duur als... de gebied ja. in Nederland. En het is het dus niet. Nee. Ze zeggen niet wat het wel is. Maar sommige zien er echt uit dat het handgemaakt is. Gewoon uh, per stuk of zo. Dat iemand lekker... zit te knutselen. En dan... Uh, dus, uh, ja, ja, een, een top namaakt. Dus. En dit mengsel, Guus, daar, zeg je, daar had jij het idee dat dat ja. ook een goede kopie is. Dat hadden wij in ieder geval vanmiddag besloten, maar het was ook mooi weer. Dus dat was dus. mooi weer, dan zijn al, al je gedachten. Ook Alles oké. wat gisteren rookte was gewoon vies. Dat is vies en nat. Ja. Natte check. En vandaag was het weer heel anders. Vandaag was het heel anders. Dan moeten we misschien donderdag of vrijdag, dan wordt het heel mooi weer. Ja. Waarom? En dan nog eens wat roken. Dan, dan nog eens wat roken. Nou, we hebben vandaag ook iets ergs geprobeerd. Dat is, uh, er worden ook lavendelbloemen aangeprezen om te roken. Nou, dat doe je dus uh, één trekje. En daarna ben je een halve middag bezig met de wc 7 uit je mond krijgen. Ja? Ja, dat is echt... Uh... Dat smaakt... Uh, dat... En de ja, je wordt er veel te rustig van en je krijgt een hele vieze smaak in. Je ja, mond. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ja, dat... Uh... Nou ja, dat, eh, ik, ik vond, een, er is een keer een, een soort onderzoekje gedaan... ...naar de kruidensigaretten door de Voedsel- en Warenautoriteit. Had je dat gisteren laten ja. zien? En daarin stelt de, de beste onderzoeker natuurlijk toch ook wel... ...dat, dat die schadelijkheid niks kan zeggen. Omdat het gewoon niet bekend is. Maar eh, dat het eh, moeilijk is je voor te stellen dat... Dat het allemaal niks uitmaakt. Het maakt wel degelijk wat uit. Het is, het, is, het is allemaal bladmateriaal, plantmateriaal dat verbrand je. Dus als je dat verbrandt, komen er hoe dan ook teerstoffen vrij. Koolmonoxide, het is onvolledige verbranding. Dus... Nou, we waren een verhaaltje tegengekomen over Pablonia roken. Dat zijn echt goede leerachtige bladeren, die zijn echt droog binnen een dag en worden uit zichzelf helemaal mooi bruin. Maar. We hebben er allemaal een soort van hartkloppingen bij gemerkt. En het kan toch nooit goed zijn, denk ik dan. Weet je wel. Dat nee, dat, dus wat dat betreft mensen, als je dus dat uh, probeert... Wil niet zomaar alles roken. Ook niet als het gewoon op internet staat. Wij proberen het voor jullie. Uh... is er met z'n twee. dus ja. mocht ik nou zijn. Ja precies. Kan Suus... Eh, Suus. Ja Suus, maakt ja, Maak niet Suus uit. Kan ja. <laughs> dan kan Guus met het programma ja. doorgaan. En uh, als ik omval, dan, uh, dan kan ik met het ja, toch maar ja. doorgaan. Ja, ja, maar. Uh, van deze val je dus nog niet om van dat mengsel. Nee. Nou. Die hierin zou zitten, dat zou je technisch gezien, uh, volgens allerlei rare boekjes, van om moeten vallen. En dat is ons dus nog niet gelukt. Oké. Okay. Dus Belladonna-blaadjes. Uh, net zoals Datura-blaadjes, dan krijg je hoogstens een soort van lekkere lucht in je longen. Gevoel. Als dat je er echt wat van merkt, Wel, ik heb van datura wel eens tegengezet, nou, dat wil je niet weten. Dan ben je echt gewoon toch wel twaalf uur onderweg. En daar moet je mee uitkijken, want ik, ja. uh, zijn echt, daar zijn mensen wel, uh, die hebben toch niet overleefd. Jawel, maar ik, ik doe plantenwetenschappen, en dan moet je alles zelf uitproberen. En ik hou ja. me wel in hoor dan, maar ja. bij die datura was dat maar goed ook. Maar datura bladeren roken, daar heb ik geen enkel effect van gemerkt. Gewoon. Niks gemerkt. Nee. Ja, alleen maar dat je meer lucht kreeg. Ja, want er stonden dus ook uh, bij sommige kruiden staat dus echt dat het juist het roken daarvan wordt gezien is goed ja. voor je longen. Dus uh, je hebt ook die astma sigaretten ja. die, die werden, zijn bedoeld in wezen voor astmatici om dus uh, die, uh, die gespannen... Sfeer, die, die totale verkramping om die op te heffen. Ja, ik ben zelfs al tegengekomen die gewoon ook al die slijm uh, die, die daar wat vast zit ook losmaakt. Waardoor al die klier, die haartjes die daar zitten, zal ik maar zeggen, aan de binnenkant, ja. dat dat allemaal weer kan werken. Ja. In je longen zit dan nog een hele kleine vingertje. Nou, is ook mijn eigen ervaring praktisch dat, dus, uh, het uh, roken, dat dat. Het klinkt heel gek, mensen, maar dat het dus toch helpt bij een soort astmatische aanval. Ja. Het, het, het, het, het brengt het naar het punt dat het hanteerbaar is. En dat je dus er weer zelf ook uitkomt. Terwijl, zonder dus zo'n zo inhaler van, weet ik wat, nou ja, ja Glaxo, ja, weet ik hoe. Ik wou net zeggen, je moet zo <kijf> klein en je wil niet ja, weten wat daarin. Welk, is. Welkom, geloof ja. ik. Glaxo welkom. Die korrels die je dan inademt, die werken wel, maar zo'n effect heeft dus ook uh, toch rook. Uh, en dus van sommige spullen, misschien zelfs meer. Maar hoe voelt dat dan? mengsel nou? Want het voelt nou anders. Of valt je dat niet op? Ja, en ik, ik moet het natuurlijk nu zo hanteren dat niet die drogere stukjes... Nee, komen. je moet juist dat vet, mag je nou uit die andere knijpen. Oké, okay, dus ik ga het nu goed mengen. Ja, dat is jouw truc. Dus de, dat is dan de Rijnvaren en de Artemisia ja. vulgaris. En die Zie je dat nou dat het veel mooier wordt? En, ja, kijk. Kijk. Het, het, het, het, het, het, het, het zou bijna verkrulde wiet kunnen zijn. Ja met een beetje inderdaad dat... Joh, en ik heb ook vandaag nog uh, zeker anderhalf uur over het land rondgelopen om alleen maar te zoeken naar planten die er eventueel uit zouden kunnen zien als je het droogt, weet je wel ja. wat die Hawaïaanse man dus had Ja, ja dat blijft toch uh, ja. wonderbaarlijk ja. Want dat werd vers geplukt 2000 eker uh... zuiden, ze. Ja. ja. Nou. nou, kijk, en dat ziet er ook fluffy uit, zal ik maar zeggen ja. Nou is het natuurlijk zo. Dat zagen we ook uh, op die uh, op het internet bij het VPRO Geschiedenis. Ja. Roogeschiedenis. Is een uh, leuk filmpje te zien van een, uh, nou wat was het? Een minuut of 23. Over uh, het Lof, Lof der Tabak. Ja. Een promotiefilm voor het roken. En daar, uh, daar zie je dan ook hoe ze dat allemaal bewerken. En uh, hè, dat komt dus inderdaad. Uh, Allerlei handelingen bij kijken om het luchtig en goed brandbaar en sauzen voor de smaak, eh, alles. Ja. Dus wat dat betreft zijn natuurlijk al deze bladeren verder, behalve dan eh, enigszins gedroogd of gerold in een krant, zijn die verder niet bewerkt, eh, gesaust nee. of wat dan ook. Nee, ze hebben een lichte bacteriebehandeling gehad. Heet dat? Een lichte bacteriebehandeling? Ja, dat zou wel dus goed, dat goed staan op het zakje. Ja, hè. Lichte bacteriebehandeling. <laughs> Ik denk dat dat in het Westen niet zoveel. Nee, oké. Okay. <laughs> niet, niet, niet goed is voor de <laughs> Nee, oké. <okay. laughs> nou, oké. Okay. Nou, dat is toch redelijk anders, zo. Uh. Ja. Wat is dat nou? Is dat een andere computer van Dred? Of heet er nog iemand Dret? Of Dret E E E? Ik moet dan meteen denken aan dat computertje van Asus met E E E. Dus uh, ja, dat zo, zou zo kunnen. Zou dat, is, is dat zo Dret? Uh, heb je daar zo'n uh, tweede tweede connectie gemaakt met een E E E? ...pc'tje. Nou, dat... Oh, dat duurt natuurlijk even. Wij vragen dat nu en hij hoort dat over een uh, minuutje of zo. Ja, ja, zoiets. Dat is het, oké. Okay. Dat... Maar je rookt die pijp in je eentje op. Oh, je hebt nog over. Wil je ook? Nou, ja. Ja, ja, ja, ja. oké. Okay. dat ik denk... Ja. Was nou net... Het brandt goed. Brand goed. Uh, het brandt goed. Het doet en? het goed. Wat hoe smaakt het, het smaakt oké okay, hè? Ja, hè? Ja. Het is niet uh, dat je helemaal in een kramp schiet of ik weet niet wat. Nee, maar het laat ook op je verhemelte laat het een smaakje achter. Ja. Dat is een hebben jullie inderdaad dat is wel een goede. Dat is echt een hele goede mix. Ja, ik, I, I, ik had het goed. I is dit met een EEPC. Ja. Leuk, leuk. Van, uh, dat zijn die hele kleine pc'tjes. Van een euro of 300 geloof ik. Met alleen maar flesgeheugen erin. Dus geen uh, harde schijf. Okay. Dus dan kan die kan je lekker mee rondspringen, zal ik maar zeggen. Maar daar zou je ook mee kunnen ja. uitzenden. Dat, uh, als dat kan, dat zou dus heel mooi zijn. Als dat nou. Ja, als dat, als dat lukt. Dan, uh, hij zegt, het is. Uh, het hele machientje is denk ik 20 centimeter bij 12 centimeter of zo. zo. Ja, het is ook een, ook een heel klein beeldschermpje. Dus, het kan zijn doordat ik nou net wat gerookt heb. Dat dat heel veel indruk op me maakt. Hoor. Maar... Ja, het is echt ongevist zo. Okay. Ja, dat is echt heel klein. Ja. Dat is een nieuw idee. En dan het kleine... Het, ja, het, een, ze hebben hem standaard op Linux en je hebt hem ook met Windows. Of dat kan. Je hoort het uh, pruttelen, ja. hè? Horen jullie dat ook? Dat is toch wel... Ja, dit is <laughs> gewoon echt iets uh, om te roken. En wij werden er wel vrolijk van in ieder geval. Dus het kan zijn dat het aan het mengsel ligt, dat je er licht vrolijk van wordt. Maar Wij kregen een soort uh, een trekje onder onze ogen, waardoor wij dachten dat wij vrolijk waren. Ja. Nou ja, kijk, wat natuurlijk is, is dat van... Kijk, de werking van de, de tabak, die is overduidelijk van... Hè? Ik, ik, ik denk zelfs dat die tabak in de tijd van Columbus, dat moet echt hele straffe tabak zijn geweest. Dat is denk ik ook zware check. Was daar, uh, was daar toch uh, echt nog voor watjes uh, mm -hmm. in die tijd. Maar tabak heeft effect. En ja. veel van deze dingen die hebben in ieder geval niet vergelijkbaar een effect nee. zo sterk. Dus nou, als, deze wel, als je een schaartje hebt. Ik deze heb een wel. Schaartje. Ja, die gaan we ook. Dan moet je van de top gewoon uh, van dat hele bosje knip je gewoon wat mooie dunne sliertjes. Linux Xandros zit erop. Oké. Okay. Oké. Okay. Dat, dat is wel weer akker trouwens. Dat je dan wat zegt en dan... Ja. Hij hoort het pas. Nu is niet nu. Nee, maar dat komt door dat we net wat gerookt hebben, denk ik hoor. ja. Yeah. Ja, hoor je dat keting? Keting, ja Dat doet deze dus, deze die maakt keting Die maakt keting En dat is wel handig bijvoorbeeld oh. als je zo'n uh, vaporizer hebt of zo Dat is ook heel makkelijk te eruit keting ja. En dan van het topje knip je dan hele dunne slietjes Oké okay. Ja, even knippen uh, Die moet je niet door die andere heen gooien hoor Nee? nee? Die is, op pad? Ja, okay. dat is echt gewoon... je kan je er wel doorheen gooien, maar dan heb je ook echt nicotine binnen. Nou, ja, dit is de, de kleinste kerfemachine. Ja. Nou, Dom heeft geen, orga, geen orgel, uh, dus... Dat is jammer. Ik dacht dat Dom keyboards en zo ook uh, in de aanbieding had. Maar ik mis weer een heleboel, blijkt wel. Maar kijk, nou wordt het al lijker, hè? Ja, ja, ja, ja, ja. Goe, ja. Wow. doe mijn best. Ja. ja, pas op, dat is een nicotine kick. Ja. Okay, dus. Helaas alle andere middelen die er werkzaam in zitten zijn helaas afgebroken door de bacteriën. Die doen het niet meer. Ja. En het ziet er dus heel, als lichte tabak uit, het hè? Het ziet er als een beetje licht, een okay. heel klein, beetje groen zit groenig er nog in. zit er ook ja. nog in. Ja. ja. En niet schrikken, want dit is... Uh, Oké. Okay. Ja... <coughs> ja, dat bedoel ik. Ik vind dat joh. Ja. <laughs> toen we die door hadden, toen was het echt wel... Dus, uh, dat is anders. Ja, dan rook, je rookt echt gewoon een uur geen check meer of zo. Of wat dan ook. Uh. Ja, ja, ja. Met dit, met dit rolletje, ja. daar kun je de hele kroeg de hele avond ja. mee bezig houden. Ta, nou. Wat een wereld... We hebben ook aardappels geprobeerd en tomaten. Tomaten is beter te roken trouwens als aardappel. De plant dan, hè? En zie je hoe mild, hoe wijn, hoe mooi, ja. Euh... Maar het is echt wel tabaksmaken. Een beetje wel, ja, ja inderdaad. Dat is al prettig. Nou, we hebben er inmiddels twee planten gewoon in zijn compleetheid van opgerookt. en we hebben er nog niks van gemerkt, in ieder geval. <laughs> Tot op heden niet. Maar die Dred heeft hij dus zo'n heel klein computertje. Ja, nou, ik, ik wil... Maar Dred gaat dat natuurlijk uitproberen of hij daarmee kan zenden. Van, uh, oh dat ja, dat natuurlijk. natuurlijk dat Dat gaat Dred ontdekken. Ja. Want zo, het zou dus ook... Als, als je daarmee kunt zenden en dat die met dat... Uh, T-Mobile uh, draadloos Dingetje, internet, ja. het goed doet, dan heb je een hele mooie kleine compacte combi. Het Is toch een meteen ja. een computertje? Dat zou wel uh, zo'n opsteker kunnen zijn. Je hebt geen idee hoeveel nicotine je nu binnenkrijgt, hè, Verder, dat maakt mij allemaal niet uit. Ja, daar kan ik wel iets van hebben. Oké. Okay. <laughs> Sommige mensen. Nou ja, dit zou je dus natuurlijk eigenlijk een keer ochtends dan moeten proberen. Ja. Of, of als, eh, gewoon op een dag. Of dat inderdaad... Of uh, smiddags. Daar waar je anders dus een sigaretje zou gaan roken. Dat je dus een keer dit, een beetje van dit. En dan kijk of dat inderdaad... Op dezelfde receptoren aangrijpt. Dat het... Uh, ja, wij roken gefermenteerde belladonna bladeren, Dred. Dat klinkt heel vreemd, maar... Na de fermentatie is er van de belladonna werking niks meer over. Maar er zit in belladonna nicotine. En op de een of andere manier... Uh, bubbels die gaat morgen dat allemaal uitspoelen met water en zo. En dan uh, kunnen wij zien of er nicotine kristallen uitkomen uiteindelijk. Het is, uh, het is echt de deze dread. dat... Uh geeft een, op een bepaalde manier een beetje een... Uh, een tabaksbevrediging. Een, het lijkt er wel op, ja. ja. Dus uh, dat is een frappant. Nou, en dit is dus nog niet een uh, wat hier ligt. En hij heeft maar een heel klein beetje gerookt. Dit, dit is nog niet een uh, pak een beet, uh, wat zal het zijn? Een vijftigste van een plant. En we hebben al twee hele planten opgerookt, hè? Ah oh, ja, ja, ja. Twee hele planten opgerookt? Ja. Ja, tijdens de experimenten is dit dan toch iets wat je er dan tussendoor wil roken ofzo. Ja. Dus het heeft toch wel iets. En dat is niet nu dat je dit eigenlijk nu een beetje zou moeten drogen omdat het een beetje is ge, zo op zo'n knoedeltje dat het te vochtig wordt. Ja, dan moet je het omdraaien gewoon. Dus dan doe je het vochtig aan de buitenkant, dan duw je dat op die krant. Oh, bijna had hij geen vingers meer. Maar dit doe je dus eventjes. Zo. Okay, okay. zo Zo raak je het excess moisture raak je dan kwijt. Oh, ja. okay, cool. Maar die donkere, die hebben dus een lekkere smaak. Eh. Ja. En belladonna bevat dus ook een soort van vet. Wat het dus eigenlijk mooier maakt als tabak, want tabak wordt heel snel bros. En belladonna blijft uit zichzelf. Dat blijft vet. Dat blijft vet en die daarom zitten die stelen er ook aan. Als je die er afsnijdt, dan wordt het dus van die zwartige wat we hier hebben. En als je die er aan laat zitten, die stelen blijven vocht houden op de een of andere manier. Die reguleren waarschijnlijk. Op de een of andere manier Omdat het vocht... Heb je hier vingers nou nog? Want ik schrok me eigenlijk helemaal wild. Dat komt volgens mij toch van die pijp hoor. Dat is toch een beetje toch Ja. We wel weer rare dingen ja. Nee, hey, maar als het dus vochtig blijft, dan zou dat ook inhouden, dat hierbij eigenlijk... Kijk, en je krijgt de vergrote pupillen van nadat het gefermenteerd is. Is dat zo? Kijk eens even. Ja, bij jou wel. Oh. <laughs> is dat nou, zo? Ja. Ja, oh. Nou, uh, je hoort het red. Uh, ik ben even bekeken, maar... <laughs> ik ben even bekeken. Ja, dit is ook een, een goede kandidaat eigenlijk, ja, eigenlijk hebben we nou zo deze week En vorige week Het zijn allemaal uh, goede kandidaten Heb ik het gevoel Dus wat dat betreft uh... Ja vergrote pupillen hebben we dus wel uh, Dred dat, uh... Maar voor de rest ik werd vrolijker als je iets over effect wil hebben van, van dat mengsel van die rijnvaren met die uh, artemisia. Uh. Oh, dat is wat ik eigenlijk net ook nog... Uh, maar als je dit dus daarmee zou mengen... Ja, dat zou ik zo doen. Maar dat wou ik net zeggen, van, van, van die effecten. Dat is natuurlijk dat onder invloed van het bestaan van die tabak. Daar zijn we natuurlijk gekomen, gewoon bij het tabakseffect. Mm -hmm. En dat is duidelijk, dat is net als uh, goede wijn of weet ik wat. Uh, dat merkt dat, dat melk, Ja, dus uh, er zit ook veel verschillers. Je moet eigenlijk eens een keer een programma maken over tabak gewoon. Uh... Oh, ja, dat, uh, dat is, je, het is een waanzinnige geschiedenis. Het uh, is, is een heel... Uh, het is ook een zeer eigenlijk een heel erg ontwikkeld product als je gaat kijken wat ja. daar allemaal mee gedaan wordt dan voordat je het te roken krijgt ja, dan zeker. ja, ja, ja. en dan knip ik dus weer nee hey, kijk nou met de hand maak je een soort sliertjes maak ik een soort sliertjes oké okay. dat is voorbij, vochtig dus ja maar die komen door dat andere mengsel hè ja. Een beetje. Een In de fabriek doen ze dat dus op een rolletje draaien en dan knippen. Ja. Dan schijn je langere sliertjes te kunnen knippen. Ja. Ik heb trouwens wel een uh, echte tabaksmes uh, met vijf rolletjes naast mekaar. Of veel van die mesjes naast ja. Nee, het is net een pizzames, maar dan vijf keer. Ja. Weet je wel, zo'n rolletje trip. aan. Kijk, bus. wat krijg je nou over kleur als je dit door elkaar gooit? dat ga ik goed mengen. Ja. Ik kan wat droger zo de vast plakken. Ja. Van die kijk, en nou kun je dus wel, kijk eens even, je krijgt wat aan je vingers nu. Het blijft gewoon aan mijn vingers Kijk, kijk, kijk, kijk, zo kun je dus van die, ja. van die, van die nettoppen die maken. maken. Ja. Wat dan? Ja. Kijk, kijk, kijk, kijk. We zijn okay. op de goede weg. Research, live research. Ja, ja. Misschien, uh, misschien moet ik, ik... zal zachtjes een uh, klein muziekje bij Doe er erbij een leuk muziekje bij, ja. Voor, uh, en voor als wij dan uitvallen, dat die muziek dan nog een beetje repeat of zo. Dan. Dat het dan toch een beetje door <laughs> kan gaan. een uh, zo uh, hoorden, klein, hoorden we aan het begin ook al. Zachtjes... Uh, Kahui Ali uit Colombia met zijn uh, zijn vrienden, medemuzikanten. muzikanten ja. uh, Dit is dan. Uh, maar is het een mooi mengsel geworden? Het is een mooi mengsel geworden. En het is nou een soort uh, sticky? Uh. Een beetje wel. Het, is het, het kijk. blijft een beetje bij elkaar zitten. Ja, ah, yeah. kijk, dat is interessant. Want zoiets zoek je dus als je de shaggy's van zou willen draaien. Ja. ja, precies. Kijk, en dit is natuurlijk allemaal veel, veel goedkoper dan tabak. Ook dus Dan kun dan je een, een lekkerder bietje kopen. En uh, helemaal geen tabak meer. Hele? Misschien gaan mensen meer biet kopen dan. <laughs> ja, daar had ik nog niet eens over nagedacht. Maar misschien is dat heel goed. Want dat hebben jullie hier niet nodig. Maar bij een andere koffieshop kunnen we daar een mooi verhaal mee houden. Van. <laughs> Als we zo'n winkel beginnen met een berg van die shit, sorry, van, Hallo, we hebben hier een berg... Uh, Kijk, dit is het nou daar uh, had de, de mix de brand in. Oh, ja, ja, ja. Moet je ook even proeven, Guus? is ja? Uh, ja, ik zeg je, elke keer als je die dingen mixt... Dan, dan wordt het, het beter. Nou, ik zweer je dat ik nu tabak zit te roken. Ik, ik weet <laughs> heb, Je hebt niet gesmokkeld nu, hè? Nee, ik heb niet gesmokkeld. Ik heb niet stiekem wat anders. Nou, ik zou je vertellen... Als je in het Middellandse zeegebied komt en zo... Uh, Vooral aan de andere kant van de Middellandse Zee, waar de meeste mensen komen. Die die die gasten daar roken. Die smaakt verdacht veel hiernaar. Ja. Dit is wel echt een. Uh, dit is een. Uh, ja. Dit is echt een. Uh, Wauw. Dit is een opsteker. Letterlijk. <hijen> Wat goed, joh. <hijen> dit is dus een derde, een derde, een derde. Ja, ja. misschien zo. Ja, want je hebt die van die halve dan is het 1 derde 1 derde. Ongeveer, ja. ja, ja. Wauw. Dat maakt ook geluid inderdaad. Wauw, dit is echt gewoon uh, te, te roken. Nou, inderdaad. Het ziet er ook ja. in de pijp, gewoon kijk. Ja, echt, dit uh, gaat heel mooi, met, het met het witte ja, ja. Het is dus een BVO-tje. Mm, uh, wie zegt het? Peter. Oké. Okay. Nou, dan is het een. Uh, een BVO-tje. Een biertje voor. Onderweg? Nee. Ja, dat is een BVO-tje. Echt? Dat is een biertje voor onderweg, zien je wel? Jullie Samen dat? Kunnen we er, komen we eruit gewoon, dat hebben we nu gezien. Dit is echt een BVO'tje, een biertje, biertje onder onderweg. Een biertje onderweg, ja. Nou, uh, weer wat nieuws geleerd. <lacht> Dank jullie wel. <lacht> <lacht> nou Jeroen, uh, die, ook de nasmaak bij die andere, bij dat mengsel van deze en deze, had een nasmaak die na bleef hangen. Maar bij dit blijft alleen maar een soort tabaksachtig effect over. Deze, deze blijft ook een beetje zo... Deze prikt bijna een beetje in mijn neus, ook wat je verwacht. Ja. Nee, Dan uh, kunnen ze bij VWS weer uh, huiswerk gaan doen. Uh, als ze in september terug zijn. Ja. Nee, die zijn op vakantie, althans die ambtenaren, niet allemaal, maar de politici uh, hebben pauze. Nee, niet. Goh, wat ik ben echt verbaasd van dit mengsel, want dit hebben wij dus nog niet geprobeerd. En ook verbaasd van dat je hier van die echte toppen kan maken. Het is inderdaad een biertje voor onderweg. Kijk. Zie je, daar kom je nou nu toch al vrij snel achter. Maakt echt geluid. Maar ik vind dit echt uh, een uh, doorkomig mengsel, dit is echt gewoon overtuigend. Uh, nou, mijn natuurlijk... tabakslust is in ieder geval eventjes geslonken, laat ik het zo zeggen. We zouden natuurlijk de proef op de som kunnen nemen met uh, een aantal echte nicotine fanatici. En dan kijken, want, want ik neem aan dat je het gewoon kunt zien. Je, je observeert gewoon ja. of ze wel of niet uh, snel een sigaretje gaan uh, maken. Ja, nou, deze heeft gewoon echt wel. Uh, het, het smaakt als een, een redelijk goede sigaar, eerlijk gezegd. Misschien is, uh, zou, stel dat we nou een jointje maken ermee. Ja. En, en dat dan... Uh, heb je vloedjes? Ja, vloedjes. ja heb je nou. En dan laten dan we je dat even roken een mengsel knippen. aan iemand ook. Aan iemand ja. die dus dat niet weet. En dan kijken of dat dat... Waar, waarvan we wel weten dat hij ook tabak rookt. En dan kijken of dat... Dat die, dat die merkt dat het zo'n tabaksbehoefte... Ja, uh, uh, dan, dan moeten we uh, zo'n zo jointje in elkaar... Uh, aan de slag. Kijk, Ojas is er ook. Hé, hey, dag Ojas. Ja, Ojas is net iets te ver fietsen, maar anders waren we dat jointje en jou komen aanbieden natuurlijk. Hmm. Ja, we hebben elkaar weer gevonden. Het is Ojas ook gelukt. Ojas, heb je ook uh, je nieuwe server serverinstellingen? Want, uh, wij waren zo dom. In ieder geval... Ging maar ik net had die instellingen maar wel, goed. maar ik had ze natuurlijk niet opgeschreven. Daar heb ik gezien dat Jeroen heeft ze nu wel opgeschreven. Ze is in ieder geval iemand zo slim geweest om ze op te schrijven. Oké. Okay. Maar dat, die pagina, Peter, die kunnen wij hier dus niet krijgen op de een of andere manier. Terwijl de pop-up van uh, welke uitzender er is, die komt wel. Dus je pop-ups zijn niet geblokkeerd. Als ik bij mij de radio aanzet, dan komt er gelijk zo'n schermpje. Als je wilt chatten en zo, je moet naar tachtig en nog wat en nog wat en nog wat. Weet je wel. Wat een goede muziek is dit trouwens. Leuk hè. Komt dat nou ook door die pijp? Ja, nee, misschien een beetje, maar ik denk dat de luisteraars, als ze het kunnen horen, ook wel... De... Ja, dat moet jij kunnen horen op ze het kunnen horen. Leuk, zin. Ik hoor het. En ik zie het ook uitslaan. Ja. Dat ritme heb jij niet. Nou, de, we laten hem gewoon lekker door... Uh... Nee, dat is... Uh... Ontspannende... Goede, begeleidende muziek. Oh ja, kijk, nou heeft... Ojas heeft een vraag Ik word ineens nou ook een stuk intelligenter hoor. Want inderdaad, Digital Signature has... An... Old uh, Certificate, ja dat klopt. Dat kan geen problemen geven, maar dat is bij de chat inderdaad als je dat doet. En dat, dat is gewoon uh, ja, een Java programmetje en die zegt gewoon uh, dat het helaas door Java wordt het niet meer ondersteund, maar het werkt nog wel. Dus, en dat hebben we te danken aan een Operator, want die heeft het voor elkaar gekregen dat het gewoon werkt. Dus... Wat ziet dat er spannend uit, man. Ja. Hè? Het is als een soort alsof je dit in een Frans restaurant op een gegeven moment... Zo in zo'n hoekje van zo'n bord ligt dit. Ja, precies. En dat is dan het hele speciale. Het hele... Die sliert moet je niet hebben, joh. Wat? Die sliert moet je niet hebben. Nee? nee, joh, je moet dit hebben. In deze zak, die heb ik speciaal in die zak gedaan... Ik moet dit hebben. Oh, dat wordt, oh, het wordt echt even truffelen. daar. Ja. Ja, heel goed. Want die sliertjes, dat maakt het. Uh, Scherp, zeker. Dat, dat, dat is het pruttelen aan het uh, hele verhaal, zou <coughs> ik maar zeggen. Tuurlijk, Ojas, jij kan op iedere naam binnenkomen. Probeer dit op Dirk, of op Klaas, of op uh, Harry. Harry is ook oké okay, hoor. Maar Ojas natuurlijk is veel beter, want Ojaski. Weet je wel, het lijkt net alsof je een, een of andere aspergesteker bent, dat is, gewoon, kan nooit de bedoeling zijn. Kijk dan, je kan je naam zelfs veranderen, Ojas. En dat heb je vast al eens een keer gedaan, anders heet hij geen Ojas. Anders heette je gebruiker zoals ik dus. Denk. Ja, hoe kan dat nou? Hoe kan jij nou ineens gewoon? Ik, ik, nee, ik geloof dat hij geüpdate is. Oké, okay. en dan ben je weer gebruiker. Ik ken het Oké. Okay. Nou, gelukkig voor Jeroen is die weer geüpdate. Maar inderdaad, we hadden net ook al een update. Ik heb gisteren al vier updates voorbij gehad. En alles moet geüpdate worden. En ik weet niet wat voor spannend ding er dan weer is waardoor het allemaal moet, maar ik merk het verschil meestal naderhand niet. Behalve als je het, uh, een Microsoft computer puur gebruikt, sorry. dan heb je wel eens een automatische update van Microsoft en dan doet niks het meer. Dus dat moet je dan blokkeren. Wow, dat, ziet er goed uit. dat ziet er heel goed uit. Hoe ruikt het bij elkaar? Mag ik even met mijn neus drinken? Ja. Het, ruikt, het ruikt een beetje medicinaal. Ja, dat wel, maar het smaakte in die pijp absoluut niet medicinaal. Ja. Het is, de tijd is er weer voorbij gevolgd, Echt waar? Ja, nee, dit kan niet. Ja, echt wel. Mensen, hoe kunnen we nou omvallen op de radio op het moment. Echt waar? Ja, het is 57? Nee, dit kan niet. Weet je, normaal zit er nog een verhaal bij. Normaal zit er nog iemand met een heel intelligent gesprek, die ook eindeloos intelligent gesprek kan blijven voeren. Ja? ja? Nu hebben wij gewoon bijna niks gezegd voor mijn gevoel. En dan is toch en dat komt allemaal door die pijp. Gelukkig, gelukkig uh, <laughs> heb ik het opgenomen. Heb je er ook nog iets in gegooid zodat het op een joint lijkt? Of uh, ben je dat vergeten? Ja, dat komt nog. Dat doe ik zo. Oh, je maakt er een, helemaal een. Oh uh... jee, Ojas has left. De beelden. Oh, oh, oh oh, o, oh, oh, oh, oh. en hij gaat opnieuw in, nog gelukkig. Okay. Uh, okay. Nou, lieve mensen, van... Uh, veel plezier zometeen met uh, Ojas. Uh. Ja. Toch? Hey. Sunset valt er ook gelijk uit. Uh -oh. Oh, oh, oh, oh, oh, nou wordt het helemaal spannend. Techno -crash. Gaat het vanavond nog wel lukken? Iedereen bedankt voor het luisteren. De muziekjes van Kaguiali op de achtergrond of op de voorgrond. En uh, wij testen hier nog het een en het ander verder. De resultaten binnenkort ziet bekend. Het ziet er heel mooi uit. Het ziet er heel mooi uit. Dus we, we maken kleine, kleine, grote stappen vooruitgang. Dus, uh... Nou, wacht maar eens. Tot, ik heb namelijk nog een andere. Oh, dat ben ik helemaal vergeten zeggen, natuurlijk. Ik heb nog een andere. Ik heb deze oh. nog. Oh, moet je deze ruiken hier? Ruik deze nou, zeg. Nee, kunnen we luisteren. Nee, het waar staat gestopt. niet op wat erin zit. Ruiken. Zo, wat zeg je daarvan? Dat ruikt best wel een beetje fris. Ja. ja. Dat ruikt lekker. Daar heb ik echt twee krappen vol van. Ik ga even parten, Poef, goed. Wat eh, nou ja mensen, ik, zijn we er nog in? Zijn we er al uit? Ik eh. Het is wel bijna nu aventuur. Ik ga nooit. Ik ga gewoon even klappen. Ja. Maar ik zie geen Oja's, hè? Oh ja. Oh, daar is het hij weer. Uitzending van WoWood Radio over uh, de alternatieve rookkruiden. Dinsdag de 22e juli van 7 tot 8. En dat was het. <laughs>